6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op het onafhankelijkheidsplein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev... staan nog steeds barricades, ondanks het vertrek van president Yanukovych. Al premier Timoshenko riep zaterdagavond na haar vrijlating... de demonstranten op het plein niet te verlaten... tot er politici zijn gekozen die te vertrouwen zijn. EU-buitenlandcoördinator Ashton gaat vandaag naar Oekraïne... om onder meer Europese hulp aan te bieden. De Olympische wintersporters worden vanmiddag in Assen gehuldigd. De sporters en hun begeleiders landen rond vier uur op Vliegveld Eelde. In het centrum van de Drentse hoofdstad staat een podium en zijn grote schermen neergezet. Eerst werden er zo'n 10.000 belangstellenden verwacht in Assen. Maar vanwege het grote succes van de Olympische ploeg wordt er nu gerekend op een veelvoud daarvan. Er moet één plan komen voor alle windmolens op de Wadden, dat zegt de Waddenvereniging. De noordelijke provincies en het Rijk bepalen nu los van elkaar waar windmolens komen. De Waddenvereniging vindt dat daar samenhang in moet komen. De vereniging vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk, maar zegt ook dat windenergie niet altijd past bij de rust en wijsheid van het Waddengebied. Nederlanders die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen... zouden niet meer in de cel mogen belanden. Dat zegt voorzitter Bakker van de Raad voor de Rechtspraak in het AD. Bakker vindt dat verkeersovertreders moeten worden gespaard... als hun financiële situatie het niet toelaat om de boete te betalen. Hij benadrukt wel dat wanbetalers niet ongestraft mogen blijven. De VS gaat Mexico vragen om de uitlevering van drugsbaas Guzman... die zaterdag in Mexico werd opgepakt. Guzman was jarenlang de leider van het machtigste drugskartel van Mexico. Het kartel heeft voor miljarden aan drugs gesmokkeld naar de VS... die 5 miljoen dollar op het hoofd van Guzman hebben gezet. Het is nog de vraag of hij snel wordt uitgeleverd... want hij moet in Mexico zelf nog een lange celstraf uitzitten. Het weer, afwisselend zon- en wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidoostenwind... en het wordt 11 graden op de wadden tot 14 in het oosten- en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Het laatste nieuws uit Oekraïne krijgt u van onze verslaggevers in Kiev. En uit Brussel horen we hoe de Europese Unie van plan is het land te helpen. En we kijken terug op Sochi. Dat doen we onder meer met de chef de mission Maurits Hendricks. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Het is maandag 24 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën... roept Oekraïne zo op zo snel mogelijk met het IMF te praten... over financiële steun. Sinds gisteren heeft het land een interim-president. Die wil zich meer richten op Europa. Oost en West strijden om de gunst van Oekraïne... vertelt verslaggever Marijn Duintje tebbens Je ziet eigenlijk nu wel heel openlijk... dat de dingen naar de gunst van Oekraïne tussen Oost en West... ...platter dan ooit plaatsvindt. Rusland heeft een miljardentoezegging die ze hadden gedaan onder Yanukovych afgezegd. Het IMF probeert in dat gat te springen en daarmee natuurlijk ook invloed te krijgen... ...en te zeggen, er moet wel hervormd worden, maar dan staan wij klaar met miljardensteun. EU-buitenlandcoördinator Ashton reist vandaag naar Oekraïne... ...voor overleg over de politieke en economische situatie. Intussen is nog steeds niet duidelijk waar oud-president Janukovic is... Één plan voor alle windmolens in het Waddengebied, dat wil de Waddenvereniging. Volgens de Natuurorganisatie werken provincies en Rijk langs elkaar heen. Nou ja, wat je nu ziet is dat eigenlijk alle plannen, ofwel door de provincies of het Rijk, door eh, verschillende partijen eh, los van elkaar ontwikkeld worden. En gekeken of het op die plek kan. Maar er wordt eigenlijk niet gekeken wat dat dan het effect is voor het hele Waddengebied. En dat vinden wij heel belangrijk dat daar wel naar gekeken wordt. Leden van de Waddenvereniging maken zich zorgen over het toenemend aantal windmolens. Het CBR gaat het alcoholslot verbeteren. Dat is een startonderbreker voor automobilisten die zijn betrapt met te veel drank op. Volgens mensen die zo'n alcoholslot hebben, is het makkelijk om ermee te frauderen. Het CBR erkent dat. Ik denk sowieso bij technologie kom je altijd achter dingen die je misschien anders beter of anders had kunnen doen. Dit is ook weer zo'n voorbeeld waarvan je denkt van nou dit moeten we aanpakken. De kwestie is op een gegeven moment heel snel te acteren. Laat ik zeggen, het probleem aan te pakken en op gepaste wijze ook de samenleving te waarborgen voor de verkeersveiligheid. Automobilisten met een alcoholslot moeten voor vertrek en onderweg blazen. Maar als de handset is afgekoppeld... blijkt het na de start van de auto helemaal niet meer nodig... om nogmaals te blazen. Om de fraude te bestrijden krijgen alco alle alcoholsloten nieuwe software. Amerika heeft Mexico gevraagd om de uitlevering van drugsbaas... Joaquin El Chapo Guzman, leider van het Sinaloa-kartel. Dit is the grootste drug lord we hebben in de wereld gezien. En daarom denk ik dat the United naar de are waar er zijn... in multiple steden, San Diego, New York... In Texas en Chicago, waar we hem in een secure, safe way en uh, hem to justice Onder leiding van Guzman groeide dat kartel uit tot het belangrijkste van Mexico. Met een wereldwijd netwerk tot in de Verenigde Staten, Europa en Australië. Of Mexico Guzman snel wil uitleveren, is maar de vraag. Hij moet in Mexico zelf nog een lange gevangenisstraf uitzitten. De top van de Nederlandse politie moest de afgelopen tien jaar massaal in dure trainingen op zoek naar zichzelf. Dat meldt brandpunt. Het programma heeft interne evaluatierapporten van die trainingen in handen. En wat blijkt, de politietop ging onder meer koeien knuffelen, spiegelen met paarden en mediteren. Weggegooid geld, vindt hoofdcommissaris Hessing. Het heeft geen enkel effect op de medewerker die alleen maar het gevoel krijgt dat de leiding nog meer vervreemd is... Van de, de organisatie dan hij eigenlijk altijd al gedacht had. Korpschef Gerard Balman van de Nationale Politie wil doorgaan met de persoonlijkheidstrainingen voor de politietop. Het gaat er mij om dat je in staat bent om te weten wat je binnenste wat wat je doet. Ik vind het een essentieel onderdeel van ook van het toekomstige onderwijs. Je moet echt in staat zijn om te weten wat je beweegt. Of is sportliefhebbers wordt het dan afkicken. Geen Olympische Spelen meer. Het feest is echt nog niet voorbij. De sporters zijn vanmiddag weer in Nederland. en er is een huldiging in Assen. De burgemeester van Assen, Abbenhuis, verwacht duizenden mensen. Wij zijn uh, heel erg voorbereid op de stromen die komen. Dat houden we goed in de gaten. We hebben overal schermen staan, zodat mensen in elk geval het uh, direct kunnen volgen. Ja. Dus nou, laten ze maar komen en laten we er maar een mooi feest van maken. We spreken daar nog even, mevrouw Abbenhuis, zo dadelijk tegen 7 uur. Spelen in Sochi waren overigens de succesvolste ooit voor Nederland... met 24 medailles. Ja, het is wat. Ja. We gaan even naar Marno Remmers. Ja, Denk ik Marno, want waar ben jij vanochtend? Ja, bij de pont over het ei, wereldberoemd radioprogramma van de Vara vroeger. Jarenlang was het uh, het punt om de... Uh, ja, de, de, de, de stemming te meten. Maar nu zijn we weer bij de pont over het ei En wel omdat het STCA 100 jaar bestaat. Wat blief? Jawel, het Shell Technology Center Amsterdam. En daar zijn heel veel medewerkers die de pont over het ei nemen... op weg naar hun werk. Naar Shell dus. Het laboratorium, een soort natlab van Philips... maar dan bij Shell, bestaat vandaag 100 jaar. En daarom kreeg de veerbaas vanochtend om half zes al taart. Kijk, aan uh, mijno, tot zo... De kranten dan. De Volkskrant opent met spectaculaire omslag in Oekraïne. President Yanukovych weg, zijn aardsvijand Timoshenko terug. In één weekend is het politieke landschap in Oekraïne compleet veranderd. Wie willen de Oekraïners nu? Dat is de kop voor op trouw. Na de vlucht van de president is er niet zo snel een aansprekende leider voor handen. Er dreigt dan ook een machtsvacuum volgens trouw parlementsvoorzitter Sander Tourny. Kof, die is de vertrouweling van oppositieleider Timoshenko, die dit weekend in vrijheid werd gesteld. En hij is aangesteld als interim president, tot aan de verkiezingen van 25 mei. Voormalig president, Janukovic, die voelde zich nergens meer echt veilig. Sinds dit weekend is hij spoorloos. Ja, dat zegt ook NRC Next. De president is spoorloos. En ondertussen kijken gewone mensen hun ogen uit in zijn villa. Een enorme foto op de voorpagina van NRC Next. Een goede foto met springende mensen van blijdschap, en die elkaar allemaal aan het fotograferen zijn voor dat huis. Ja, ik zag ook een televisiereportage. Niemand maakte iets kapot. Vond ik wel opmerkelijk daar. Iedereen keek... Voorzichtig door de ruiten. Het is nu al een museum geworden. Ja, zoiets. Dan de Olympische Spelen. Onvergetelijk is de extra voorpagina van de Telegraaf. De echte zit achter, voor op uh, Irene Wüst. Koningin van de Spelen is naar de kapper geweest... en heeft al haar medailles om. Sochi kleurt oranje, zegt de Telegraaf. Nog, ja, nog even terug naar de Volkskrant, want die besteedt natuurlijk ook aandacht aan Sochi. Die heeft twee pagina's met daar de meeste, de mooiste... de onbeschaamdste en de opmerkelijkste... En dan gaat het over medailles. Ook Trouw heeft de, de acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen medailles... maar op de voorpagina 24 medailles. Ongekend succes voor Oranje al dus, Trouw. AD zet ook 24 medailles op een rij... en een foto daaronder van alle sporters op een rijtje. Dat niet heel mooi gedaan, vind ik. Ze hebben namelijk al die kapsokjes, kijk nou, zo uitgeknipt... zoals van die papieren poppetjes. Oh, het ziet er ja, een dit, beetje oh, vreemd uit. foto heeft Trouw en dan is die zwart, die achtergrond. Ja, ja. Mooi. niet mooi dus inderdaad nee niet, niet echt idee. nee en deed je dan nog even om een heel iets anders ook nog te hebben op de voorpagina schuren vol strooizout. Geen afnemers, alles ligt hier nog. En met alles bedoel ik 220.000 ton strooizout... voor Sietse de Waard, commercieel manager van Eurosalt. Zorgde de zachte winter voor een verloren jaar. Opslag van de leverancier van strooizout... aan andere Nederlandse provincies en de gemeente... blijft dus vol. Altijd wat te klagen. Dan is het tekort en dan is er weer teveel. MUZIEK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 de love song hoor u van Scouting for Girls. Marno Remmers bij het Shell Technology Center Amsterdam. En jij vertelde over taart die aan de schippers is uitgedeeld om half zes. Hebben ze die echt opgegeten zo vroeg? Uh, ik begrijp van wel, ja. Oh. Je hoort nu de pont net vertrekken. Pont 54 is dit. Vaart naar het uh, centraal station. Dus het zijn allemaal mensen die niet bij Shell werken. Maar de pont die straks hierheen aankomt... Ja, daarvan zijn er veel die wel bij Shell werken. Ja, die hebben allemaal taart gehad omdat het uh, laboratorium van Shell 100 jaar bestaat. Gaat overigens ook gelden voor de omwonenden. Die krijgen binnenkort een bonnetje waarmee ze ook taart kunnen ophalen, geloof ik. En dat allemaal om het te vieren, uh, ja, een, een, een laboratorium eigenlijk van de oliemaatschappij... waarin allerlei nieuwe technieken worden uitgeprobeerd... waarin onder andere ook duurzaamheid wordt bevorderd. Uh, vroeger dampte de benzine nogal... en kwamen allerlei gassen vrij. Nou, dat moet allemaal uh, beter. Dus uh, dat wordt daar allemaal onder andere bekeken loodvrije benzine, ik noem maar even wat. Kortom, dat soort vindingen dat testen ze hier allemaal uit... in Amsterdam-Noord. En er zijn veel mensen die vanaf het Centraal Station... hierheen komen gevaren met de pont. En daarom heeft de pontbaas, hebben de pontbazen... een taart gekregen. Vanochtend vroeg al om half zes... Ze zijn er vroeg bij. Um, ja, het, het, het laboratorium bestaat 100 jaar. Dat gaan ze een beetje vieren. En we gaan straks ook het uh, laboratorium in. Om met mensen te spreken. Wat ze dan allemaal daar uitvogelen. Hier in Amsterdam-Noord. Kortom, uh, nou ja, we zijn erbij deze ochtend op het laboratorium. Maar we beginnen dus hier aan het ei Waar dan weer brandstof in de pond moet. Maar die is misschien dan wel weer niet van Shell. Ik weet het eigenlijk niet. Gaan we straks maar eens vragen. Ja, ga dat maar eens even uitzoeken, Marno Remmers. Kijken ja. we je zo. Jo. Kwart over zes is het. Kan een bedrijf zonder e-mail? ICT-bedrijf Atos zei in 2011 dat er in drie jaar niet meer binnen een bedrijf gemaild zou worden. Wat does e do for you? On average it takes up to 25% of your day. Our CEO Thierry Breton pledged to make Atos the world's first zero-email company. Nu, drie jaar verder, kijkt verslaggever Nick Wouters wat er van dat voornemen terecht is gekomen. En hoe daar beter achter te komen dan te mailen naar Atos? Uh, even tikken. Voor het NOS Radio 1-journaal maak ik een onderwerp over e-mail. Wil graag weten hoe de huidige status bij u is. En al snel word ik uitgenodigd, via de telefoon, om te komen praten met Rob de Nederlandse bestuursvoorzitter van Atos. Ik moet eerlijk bekennen dat ik iedere dag naar mijn e-mail kijk. Dat gaat eigenlijk vanaf het moment dat ik, dat ik wakker word... controleer ik als eerste mijn e-mail. En dat gaat door tot dat ik net, voor naar bed, net voordat ik naar bed toe ga. Dus ik kijk de hele dag door naar mijn e-mail. Het is dus niet gelukt om te stoppen met e-mailen? Um, dat is niet helemaal gelukt. Het is zo dat wij inderdaad een doelstelling hebben... om compleet e-mailvrij te zijn, intern... En we hebben ook een aantal zaken weten te bereiken. Onder andere mijn gehele managementteam. Wij e-mailen niet meer naar elkaar. Wat wij doen is gebruik maken van social media. Wat is nou de laatste mail die u hier gestuurd heeft? Uh, mijn laatste mail... Als die te delen is? Uh, ik heb vanochtend een e-mail gestuurd... over het feit dat wij een, uh, een review moeten hebben... over iets wat we in België op dit moment aan het doen zijn. Als ik het in verhouding zet... Ongeveer vier jaar geleden zou ik alles via de e-mail hebben gedaan. En vandaag doe ik misschien nog minder dan 5% via de e-mail. Bij Aantos werken ze nu met een soort Facebook... waarbij je berichten kunt plaatsen, onderling elkaar berichten kunt sturen. En Jan Krans is een van de medewerkers die er al mee werkt. Een paar uh, externe e-mailtjes. En als ik zo even snel kijk van de afgelopen twee dagen... is er eigenlijk uh, geen één intern... ja, één intern... Die staat hier onderaan, dat zie je ook op, uh, van dinsdag 5 uur. Uh, Jean uh, Charles. Pile, uit Frankrijk. Uh, Franse bedrijven. Ja, dus die komt Fransen tegen, hè? dat is dan uh, de zaak. En eigenlijk is het nog geen e-mail, maar dat is een reactie op een uh, afwijzing die je hebt gedaan op een vergaderverzoek. Wat we nu kunnen proberen, normaal zou je dus een e-mail sturen. Maar ik ben brutaal en ik stuur van een bericht naar hem nu. Uh, uh, let's... Ik geloof dat wij, uh, to, toen wij de eerste uh, right. analyses deden... dan hadden we het over iets van zes uur per dag... zit men achter een e-mailclient te kijken. Friday. Hij is bezig. Hij zit in een telefoongesprek. Dus hij zit in een call. En dan zie je dus ook dat, dat multitasken gaat gewoon door. Als hij zelf niet aan het woord is... en het is een beetje meeluisteren... dan krijg ik waarschijnlijk een antwoord... En anders krijg ik geen antwoord. Dan komt hij er later op terug. Wat wij vinden is dat je veel meer moet gaan kijken... naar andere manieren van communiceren met elkaar. Dat is inclusief gewoon fysiek naar elkaar toe lopen... en met elkaar praten. Eeuw, wat zegt hij nu? Ja, dat is een heel raar voor een IT-bedrijf natuurlijk... dat ik dat durf te zeggen... Uh, ge, set, laat die pc alsjeblieft even staan. Loop naar elkaar toe. Ga fysiek uh, bij elkaar langs. Praat met elkaar over zaken die je wilt doen. En wanneer uh, is het helemaal zover? In ieder geval voor de interne e-mail. Dat denk ik dat we dus ergens in eind 2015 zullen, zullen zitten. Dat we inderdaad de interne e-mail tot onder de 10% hebben teruggedrongen. Kijk uit, hè, want de vorige keer zei u 2014. En jij bent teruggekomen. Ja. Om te controleren of het zo was. Dat zijn Rob Pols van Atos tegen Nick Wouters. En eind 2015 kan hij dus weer een mail van ons verwachten. Het alcoholslot moet dronken automobilisten van de weg houden. Maar het is eenvoudig te omzeilen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Verslaggever Hendrik Willem Hofs probeerde dat uit... met een van de 3.800 bestuurders die zo'n alcoholslot in zijn auto heeft. John is 29. Ik ontmoet hem op een parkeerplaats in de buurt van Rotterdam. En hij heeft een alcoholslot in zijn uh, witte sportwagen zitten. Hoe lang al? Drie maanden nu. En hoe is het gekomen? Ja, ik was bij een vriend. Ja, dat, het was een leuke avond. Ik had eigenlijk niet voorzien dat het zo gezellig zou zijn. <laughs> en toen moest ik nog anderhalf kilometer naar huis. En uh, mijn auto stond voor de deur. En ik denk, ja, ach, bij mij in het dorp uh, controleren ze het toch niet. Ik denk, die paar metertjes. Uh, ik rij gewoon rustig. Is er is niks aan de hand. Zet ik mijn auto voor mijn deur en, uh, en klaar. Maar het liep anders. Hij werd gepakt en kreeg een alcoholslot... Sinds kort heeft John ontdekt dat je dat ding gemakkelijk kunt uitschakelen. Maar dan moet wel iemand die nuchter is blazen. Dus nu zou ik kunnen blazen? Ja, nu zou jij kunnen blazen, ja. Test oké, okay, zegt hij. Ja, test oké. Okay. Dus jij kan gewoon gaan rijden nu? Ja. Terwijl ik geblazen heb. Ja, klopt. Ik zou nu normaal gesproken een hertest krijgen. Alleen wat ik nu dus doe... Ik zet de auto uit. Ik haal het kabeltje van het slot los... Die doen we gewoon in de dashboardkastje. Hoppa. En nu kan ik gewoon starten. Dat is de raad Ik kan nu gewoon zo lang rijden als ik wil. Dus stel, ik had net wat gedronken. En jij zou voor mij blazen. En ik doe dat op deze manier. Dan kan ik gewoon naar huis rijden. Al ben ik beschonken. En dat is toch opmerkelijk. Zeker voor een apparaat van ruim 4000 euro. Een bedrag dat overigens betaald moet worden door de overtreder zelf. Ik heb er zoveel aan uitgegeven. Dan verwacht je ook dat het iets werkt, toch? Ik bedoel, het moet de verkeersveiligheid verbeteren. Dus nou ja, daarom is het wel belangrijk om dit natuurlijk onder de aandacht te brengen. Want hieruit blijkt eigenlijk dat alcoholslot niet waterdicht is. Dat zou mijn conclusie inderdaad zijn, ja. Maar doe je dat dan ook? Ga je ook zaterdagavond naar de kroeg gewoon weer drinken, dat ding even loskoppelen en klaar? Nee, zeker niet. Daarnaast, uh, ik denk als iemand dat zou willen doen, dan moet je ook nog eens iemand vinden die gek genoeg is om, uh, uh, om iemand de weg op te sturen. Nog even mijn tientje, en hij doet het misschien. Ja, ja, nou ja, misschien wel. Ik denk ook niet dat uh, veel mensen het uh, op deze manier zullen gebruiken... of misschien niet eens weten dat het kan. Het feit is wel dat het gewoon niet werkt. Dus. En dat is bizar? Dat is wel redelijk bizar, ja. zeker voor zo'n uh, duur apparaat. Het slot mag dan slecht werken. John is er nog lang niet vanaf. Nog bijna twee jaar moet hij eerst blazen en dan rijden. CBR erkent dat het systeem niet waterdicht is en neemt maatregelen. En dat betekent dat alle alcoholsloten moeten worden aangepast. Straks na half acht reageert de ANWB op de problemen met het alcoholslot. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal.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 Emerald, met Tangled Up. Amerikaanse veteranen raken soms van het rechte pad af. Inmiddels kent het land aparte rechtbanken en ook aparte afdelingen in gevangenissen... met speciale reclasseringsprogramma's voor ex-militairen die met justitie in aanraking zijn gekomen. In het gevangeniscomplex van Hainesville in de staat Virginia zitten ongeveer duizend gevangenen. Afdeling nummer vijf bestaat bijna uitsluitend uit veteranen. Van foreign wars, zoals dat hier heet. Het zijn er bijna 100 in één grote slaapzaal. 10 dus van de totale populatie. Een cijfer dat waarschijnlijk het landelijke gemiddelde weergeeft. Al is daar nog geen studie naar gedaan. Maar het cijfer zal de komende tijd wel stijgen, verwacht directeur Charles Allen. We've had a number of conflicts around the world and uh, soldiers are returning. And, uh... Er komen steeds meer soldaten terug van de oorlogen overal ter wereld. En ze zullen niet meer allemaal in de maatschappij passen, zegt de directeur. Maar dat zal niet meteen duidelijk worden. Als veteranen in contact komen met justitie... gebeurt dat pas een paar jaar na terugkeer uit de oorlog. Trenton Kearns, een veteraan van de eerste Golfoorlog, voelt ja. zich goed in Hainsville. Um, Trent, how do you like it here? Well, in this dorm here, being a veteran dorm, is more or less like a brotherhood, like a family. Uh, we're in the military, where we have come together and we always help each other, had each other's back. I feel like being here, you he had that same type of support. Kearns ervaart dezelfde broederschap als die er was in het leger. We helpen elkaar hier, zegt de veteraan die aan zijn oorlogservaring in Saudi-Arabië... het posttraumatische stresssyndroom heeft overgehouden. Dus kutraketten vlogen over ons hoofd. Iedereen zocht dekking, maar ik mocht dat niet doen. Ik moest de gevoelige informatie blijven bewaken. Het enige wat ik had was hoop en dat ik het zou ik kon alleen maar hopen dat ik het die nacht zou halen. Um, the, the fact that you're here does it have to do with the service? With the effects that the military had on me, I could see that that may have caused, you know, some of the uh, problems that I have today. Stress leidde indirect tot zijn misdaad. Kearns was een handlanger. wat voor misdaad zegt hij niet? Did you get the help you needed as a veteran returning from from from, from the service? Well, no, I didn't. And the reason why I did not get the help because at first. Als man voelt je dat je niet hulp nodig hebt. Eerst was de voormalige sergeant te trots om hulp te vragen. Ik ging naar een veteranenhospitaal uh, om hulp met mijn PTSD Maar ongeveer werd ik de week voordat ik daar kwam. En toen hij wel hulp ging vragen in een veteranenhospitaal, was het te laat. Een week voor opname ging hij de gevangenis in. Hoe ziet u het toekomst? Heel blij. Wat ga je doen? Als ik hier uit Um, go back to my Kearns wil terug naar zijn familie en zijn eigen bedrijf beginnen. Daar is hij toe in staat door het programma in deze gevangenis, meent hij. The folks been in the military, Veteranen hebben discipline en weten wat werken is, zegt de directeur. Uh, Sinds juli hebben we approximately 40 tot 50 mensen uit hier. De kwaliteit van het programma blijkt volgens Kern uit het geringe aantal recidivisten. Maar er zijn natuurlijk effectiever oplossingen om militairen buiten de gevangenis te houden. Geen oorlog voeren, oorlog voeren is de beste misdaadpreventie, hoorde correspondent Wessel de Jong. Olympische Winterspelen in Sochi zitten erop. Olympische vlam in de Russische stad is gedoofd. En het was aan IOC-voorzitter Thomas Bach om de spelen officieel te sluiten. That's Sochi. And now I declare the 22nd Olympic Winter Games closed. De Nederlandse vlag werd tijdens de sluitingsceremonie gedragen door schaatser Bob de Jong. Het waren zijn vijfde spelen. Veel mensen hadden verwacht dat hij de vlaggedrager zou zijn tijdens de opening. Dat het de sluitingsceremonie is geworden vindt de Jong helemaal niet erg. Misschien wel mooier, of eigenlijk wel mooier dan met de opening. Uh, dan loopt iedereen meer in het gereel. En uh, nu heb ik met uh, heel veel landen gewoon even kunnen, kunnen spreken. En, uh, ja, een Belarus die je drie keer goud wint. Uh, uit, uit Tibet, uh, die jongen die voor me liep. Uh, Mongolia liep uh, vlak voor me. En uh, Bjorn Dalen loopt achter mij. Met 24 medailles waren dit de succesvolste winterspelen ooit voor Nederland. De Nederlandse sporters komen vandaag terug naar huis... en worden dan gehuldigd in Assen. De Eredivisie leek Feyenoord af te stevenen... op een 2-1 overwinning op FC Twente. Maar in de slotseconde maakte invaller Martina alsnog de gelijkmaker. Een treffer waar veel discussie over was. Feyenoord-trainer Ronald Koeman was Lions. Hij mij is het 100% buitenspel. Hij staat als... Uh... Als laatste speler voor Mulder. En uh, hij staat voor Mulder. Hij duwt hij hem bijna niet naar de paal toe. Ja, sorry maar. Als je dit als arbitraal trio niet ziet... Ja, dan heb je een groot probleem, want dan hoor je niet op dit niveau te fluiten. Koeman was niet de enige Feyenoorder die na afloop woedend was. Aanvoerder Graziano Pelle ging, ging volledig door het lint. Hij schopte op zijn weg naar de kleedkamer naar alles wat hij tegenkwam. Onder meer de dugout van Twente en het reclamebord... voor de televisie-interviews moesten te ontgelden. Na een tijdje was de weer tot be, Italiaan weer tot bedaren gekomen. Maar spijt had hij niet. Ik no, I niet dat ik iemand somebody. Het was just my emotie by myself. Moet nu blijken of de aanklager betaald voetbalonderzoek gaat instellen naar het wangedrag van Pelle. Mogelijk wordt hij alsnog geschorst en mist hij volgende week de klassieker tegen Ajax. De Amsterdammers blijven overigens koploper in de Eredivisie. Voorsprong op FC Twente is na dit weekend zes punten. Feyenoord is derde met acht punten achterstand op Ajax. Zaterdag werd hij opgepakt en nu wil Amerika hem hebben. Joaquin Guzman, oftewel de Korte, hoort u zo meer over. Is Radio 1.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 En Nederlanders die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen... zouden niet meer in de cel mogen belanden. Dat zegt de voorzitter Bakker van de Raad voor de Rechtspraak in het AD. Bakker benadrukt dat wanbetalers gestraft moeten worden... maar verkeersovertreders moeten wat hem betreft worden gespaard... als hun financiële situatie niet toelaat om de boete te betalen. Dat is het belangrijkste nieuws. AMB Verkeersinformatie, John Sohoka. goedemorgen. Goedemorgen. Nou, langs de vakantie in het noorden van het Land. Eh, toch dagelijkse fiets bij Amsterdam op de A7, de A8. En op de A27, breda richting Utrecht. Daar staat bij Lexmond 2 kilometer. en ligt een wiel op de weg. Daar is bij Lexmond de linkerreis op dicht. Wat verwacht je van de rest van de ochtend? Eh, ja, nou, het, is het Noord is met vakantie, dus ik verwacht een minder drukke ochtendspitsen. Dat betekent rond half negen ongeveer 100 kilometer. Dankjewel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 Olympische Spelen in Sochi waren ongekend succesvol voor vol Nederland. Echt waar? Nederlandse schaatsploeg stak met kop en schouders boven de rest uit. Liefst vier keer kleurde het podium volledig oranje. Oei, oei, oei, oei. Het is wel ook nog 1-2-3. 1-2-3. Een clean sweep van de Nederlandse ploeg. 1-2-3. We hebben goud, zilver en brons. Maar het wordt de dijk van een olympisch akkoor. Oh. Zes minuten, tien seconden en 76 honderdste voor Sven de Man Kramer. 1, 2, terug 9, 1, 2, 9, 3, ja. Kramer, Goud, Blokhuizen, Zilver en Jorrit Bergsma de bronzen medaille. En houdt Mulder die binnenbocht. Hij houdt, hem, hij, houdt hem, hij houdt hem. Hij houdt hem. Hij houdt hem. Hij houdt hem. Iets tegen met het naar buiten. Maar dit wordt een hele goede tijd. Want Ronald Mulder is echt bezig aan een hele goede rit. Hier komt een hele dikke 34 aan, denk ik. Ja, ah, 34-50. Oh, oh 34,50. Hij is langzamer dan Ronald Mulder in de tweede serie. Maar hij blijft hem voor in het klassement. En dus heeft Michel Mulder een medaille. Terug bij aan ja. terug bij aan, schuil eraan. En hij is terug op zijn baan en dan komt er een eindtijd van... 34, goud. Goud van Smekers, 34, 72. Hij rit het, 34, 72. Hij heeft goud met... O oh, met Mulder staat er gelijk. Ze staan gelijk en Smekers, nee. Smekers heeft geen goud. Ze zullen er goed naar gekeken hebben, maar dat is wel een... Uh, ja, een klap voor je bek, zeg maar, ja. Ik had al een paar keer op een onderste verloren. Ik was zo graag winnen. Ja, ah, dat is echt onwaarschijnlijk. Ik denk dat ze het niet gaat redden. 2-52. Nee, iedereen Wust gaat geen tweede Olympische gouden medaille behalen. Hier komt Jorita Mos aan de laatste meters. En het wordt inderdaad een hele goede tijd in de 1-53, 153 51. 51. Nou ja, alles wat ik heb meegemaakt afgelopen jaar. Weet je, mooie dingen. De vader die ik heb verloren, het is gewoon. Dat je dan dit, dit mag meemaken het is gewoon geweldig. Een dijk van de tijd met een eindsprint voor Joris Bergsma in 12.44-45. Oh. 12.44-45. Dat is he. sneller dan Kramer op het Olympisch oh. kwalificatietoernooi. Hij zou hier een revanche gaan halen voor vier jaar geleden voor die nederlaag. Maar hij zit stuk, hij is kapot, hij is ook maar een mens. De titel gaat naar Jorrit Bergsma. Hij is Olympisch kampioen en Kramer verliest. Ja, grote van. Grot. Goed, uh, niks uh, ten nadelen van Jorrit. Oh, Jorrit uh, rijdt hier een, een, uh, ja, echt een super tijd. Uh, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk de hele week al uh, ja, te veel last van mijn rug. En, uh... Ja, die laatste rondjes dan... Uh... Ja, dan, eh, dan komt hij er boven mijn tijden zitten en dan, eh, dan heb je hem en dat is eh, ja, nog, ha, ha, ja, nog eh, amper geloof geloven eigenlijk. Ik moet het echt even laten zinken. Gejuichen alom. En na die successen en de grootste afsluitingsceremonie loopt het Olympische dorp in Sochi nu leeg. Verslaggever Matthijs van der Wiel, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie een foto op Twitter. Je zit in een uh, soort scheidsrechterstoel, kijkt uit over het <laughs> leeglopende dorp. Ja, nou dat is al leeg. Die stoel, dat zijn van die oranje soort badmeesterstoelen waar de vrijwilligers zaten om de weg te wijzen aan mensen. Maar het mooie is, alles is voorbij, dus je mag nu overal bij, overal inklimmen, De regels lijken wat versoepeld. Hier op de achtergrond hoor je het afbreken van de tribune bij de Medals Plaza. Dat podium waar de medailles werden uitgereikt wordt ook afgebroken vanochtend. Een verlaten plein. Ik sta bij die toorts. Het middelpunt van het Olympisch Park die gisteravond gedoofd werd tijdens de ceremonie. En daar vlak achter die ringen waar al die tienduizenden mensen hun selfie maakte de afgelopen weken. En er is helemaal niemand meer, behalve dan deze twee mannen... die bezig zijn met het afbreken van die stijger. Ik zag de eerste televisiewagens wegrijden. In de verte zie ik de vliegtuigen opstijgen. 30.000 man die vandaag vanuit Sochi moeten vertrekken. Al die atleten, enorme operatie. En uh, het ijs op de Adler Arena. Ja, ik kon er niet bij vanochtend. Maar uh, dat is ook niet meer bruikbaar. Zaterdagavond na de laatste wedstrijd. De finale van de ploegenachtervolging. Was daar een groot feest voor alle vrijwilligers. Die mochten allemaal het ijs op. Goed, Martijn, zit er nog iets los? Wat je nog even mee kan nemen. Ja, wat zou je willen hebben? Nou ja, ik weet het niet. Misschien zie je iets leuks. Van de Hoek. Iets echt ja. Russisch, Olympisch. Ja, ik dat, weet niet ik of weet het dat, niet. dat nou gaat lukken, Marcel. Want de beveiliging... <laughs> zo'n ring. Eén zo'n ring, Martijs. Dat kan toch wel. Ja. Ze kunnen best met vieren. Dat hebben we gezien. Ja, Mooi moment gisteravond. Ja. Tijdens die sluitingsceremonie, Dat ze een grap over zichzelf konden maken. En dat ja. wordt dan hier gezien door de mensen die er verstand van hebben. Als een blijk van volwassenheid. Dat het land ook nu zelf spot heeft. Dat aandurft om een grap te maken. Dat is een... De hele mijlpaal. Wat gaat er met dat dorp gebeuren? Ja, het dorp, dat zijn appartementen, uh, daar vinden ze wel een bestemming voor. Iets anders, dat zijn die stadions hier om me heen. Ik vertelde net over het ijs, nou ja, dat wordt een expohal zoals je weet, die Adler Arena. En uh, die andere gebouwen, daar is voor de toekomst nog niet echt een uh, hele duidelijke functie voor. Wel voor de komende weken, als het gaat over de twee kleinste stadions. Het kleine ijshockeystadion en de curlingbaan. Want die blijven voorlopig nog helemaal in stand, want die zijn nodig voor de Paralympics. Spelen die over elf dagen beginnen. En dat betekent dat niet alles hier wordt afgebroken. Dat uh, een deel van het park in stand blijft. Nou, die hele grote tribune die gaat er wel aan zo te zien. Als ik die mannen bezig zie met welk tempo ze alles afbreken. Maar sommige installaties die blijven hier in stand dus voor die Paralympische Spelen. Wat een hele, hele kleine uitvoering wordt van uh, wat we de afgelopen twee weken hebben gezien. Ja, Nog heel even. Heb jij nou het gevoel uh, alsof het schoolreisje voorbij is? Dat gevoel? <laughs> voor mezelf of voor de nee, mensen Nee, gewoon, iets, heeft het iets treurigs, dat afbreken daar? Uh, ja, nou ja. Als je had gezien wat voor feest het hier was. Want je kunt heel veel zeggen over deze Spelen. Maar dit plein, waar al die mensen samenkwamen, dat was nieuw. Hè? Dat is anders dan bij andere Spelen, waar het verspreid over een stad is. Dit was wel echt het centrale punt, waar iedereen elkaar tegenkwam. Zowel alle supporters, maar ook atleten. Hier waar de medailles werden uitgereikt. Echt uh, de, het middelpunt van het feest. Om dat zo leeg te zien, alle vlaggen weg uit die vlaggenmasten en het afbreken. Het heeft, ja, nu je het zegt, ja, het is wel een beetje desolaat zoals het eruit ziet hier. Okay. Dankjewel, Matthijs van der Wiel vanuit Sochi. Tien over half zeven. Hij is staatsvijand nummer één in de Amerikaanse stad Chicago, net als ooit, El Capone. En hij wordt ook de Osama Bin Laden van Mexico genoemd. Joaquin Guzman, bijgenaamd El Chapo, de Korse. Grootste drugsbaas ter wereld. Zaterdag werd hij gearresteerd en nu willen de Amerikanen dat hij wordt uitgeleverd. Chicago's public enemy number one. The godfather of ruthless.the most dangerous criminal in the world. Filthy rich. Chapo Guzman. Chapo Guzman, El Chapo Guzman. Public enemy number one. Enigma. World drug king. Osama bin Laden of drug trafficking. Amerikaanse media beschrijven de Mexicaanse drugsbaas El Chapo Guzman. Als de grootste crimineel uit de geschiedenis. Een grotere boef dan El Capone. die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw de stad Chicago terroriseerde. Hij He heeft meer power en meer financiële capaciteit dan. Capone ever dreamed of. El Capone kon alleen maar dromen van de macht van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo Guzman. Geen wonder dat ze hem in Chicago willen berechten. Maar ook in San Diego, New York en Miami. Er is een historie hier. Hij haalt van een prinsie uh, in 2001. Uh, er is corruptie uh, in dat land. Laten we niet vergeten dat El Chapo alleen ontsnapte uit een Mexicaanse gevangenis... zegt de voorzitter van de Binnenlandse Veiligheidscommissie van het Amerikaanse Congres. Er is daar corruptie. Maar in Amerika komt hij in een super zwaar bewaakte gevangenis... waaruit ontsnappen onmogelijk is. En ik bedoel dat de Mexicans mensen hem aan de USA... Where he will be put in a supermax prison under tight security where he cannot escape. The ontsnapping of El Chapo Guzman, 13 years later, was talloze malen bezongen in Mexicaanse gangster Hoompapa. His people are still working. As the Lord el, el Chapo Guzman comes from the Sicilians of Mexico, the de deelstaat Sinaloa. Hij was al een grote vis toen hij werd gearresteerd in 1993. Hij kreeg 20 jaar, maar kon vanuit de gevangenis het Sinaloa-kartel blijven leiden. Toen hij 13 jaar geleden lucht kreeg van een plan om hem uit te leveren aan de Amerikanen, ontsnapte hij. Het verhaal gaat dat hij zich verstopte in een wasmand. In vrijheid kon El Chapo zijn kartel verder uitbouwen. Dankzij zijn sluwheid, machtige vrienden en ongekend geweld. In 2006 begon de zogenoemde drugsoorlog en de een na de andere drugsbaron werd gearresteerd of gedood. Maar niet El Chapo. Zijn kartel bleef maar groeien. Tot zaterdagochtend. El día de ayer fue posible de uno de los delincuentes más buscados en nuestro país y en otras partes del Voor president Peña Nieto is dit een enorm succes. Als hij El Chapo uitlevert aan de Verenigde Staten zonder eerst het proces in eigen land af te wachten, zou hij veel kritiek krijgen in Mexico. Wat dat betreft is een snelle uitlevering onwaarschijnlijk. Well, I think it depends on how much pressure our State Department, quite honestly, and our administration puts on the current administration to do this. Er ligt er maar net aan hoeveel druk Washington uit gaat oefenen op de Mexicanen... zegt deze senator en voorzitter van de binnenlandse veiligheidscommissie van het Congres. This is an case. Het is misschien niet de gewone gang van zaken, maar ja, dit is een uitzonderlijke zaak, want Joaquin el Chapo Guzman is de grootste drugsbaron ooit. Dit is de grootste, biggest drug lord we've ever seen in the world. Mark Bessems maakte deze bijdrage over Jorgin, El Chapo, de korte Koesman. De verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka. Ja zo, ondanks de vakantie in de noorden dan toch dagelijkse files bij Amsterdam op de A8 en het Ring Amsterdam... en opvallende fiets op de A27. Breda naar Utrecht, bij Lexmond, 5 kilometer. Een lachend wereld per weg, de boel is opgeruimd... en allerlei sokken zijn weer open. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Mijn young cannibals, he drives me crazy. Nou, Remmers die is in Amsterdam vanwege het 100-jarig bestaan... verjaardag van het Shell-laboratorium. Myno, en daarvoor zit jij op de pont. Ja, de pont over het ei. Het is een stukje van niks eigenlijk. Het is gasgeven en je bent er alweer van het Centraal Station naar Noord. Maar ja, de kneep zit hem in de drukte. Moet je opletten als er van alles langskomt hier. Goedemorgen, we trekken bij Van Vliet, richting Amuiden. Vincent, verkeers Amsterdam, begrepen. Geen bijzonder reden. Ja, het is een enorme drukte. Is het. Dat gaat de hele tijd maar door. Dat zit hem eigenlijk in. Hè? Dat je, want het is, ja, jullie geven gas en je bent aan de overkant. Inderdaad, als we gas geven zijn, we zo aan de overkant. Als maar is, dit, ik, u zegt net, dit is leuker dan, dan verder varen. Want je kunt ook naar het NDSM gedeelte varen. Ja, als je het rustig wilt hebben, is NDSM leuker natuurlijk. Maar ik vind de interactie met uh, de scheepvaart onderling en, uh, is wel erg leuk om intussen door te varen. En nou gaf Shell taart vanochtend? Ja, nou, ik, ik heb geen taart gezien trouwens. Maar, nee, ik heb hem wel voorbij zien komen inderdaad. Oh. Ja, ja, maar het was voor mij nog even te vroeg om uh, aan de taart te beginnen. Ik wou wel zeggen, half zes s ochtends. Ja. Nou, dan is het eerst een bakje koffie. En scherp opletten met het sturen. Hoe heet de veerbaas? De, deze veerbaas, nou, geen veerbaas hoor. Maar gewoon de schipper heet Franswallig. Ah. Kijk, en dan zit ook een sticker. Want hij heeft natuurlijk twee kanten om te besturen. Met een groot radarscherm. Dit is I-455. Correct kant 1. kant 1, Ja, dat staat er dan op een sticker maar op dat je aan de goede kant zit natuurlijk. Nou, dat is niet zozeer. Het is om te weten waar ze problemen zijn en welke kant dan weet welke ja. de technische dienst weet welke kant het is. Oh, dat is het. Zeg, u hebt taart gehad. Althans, er is taart uitgedeeld door Shell omdat ja jullie heel veel personeelsleden op een neervaarden al jarenlang. Ja, dat schijnt. Ja, je herkent ze inderdaad wel eens. Ja, waar dan herken je ze? Ja, aan, aan hun knappe kleding hè? En uh, actentasjes die vanaf het centraal richting het noorden gaan. Oh ja? ja Is het een ander publiek dan als je naar de NDSM-kant vaart dan? Nou, NDSM zit inderdaad ook heel veel uh, kantoorpersoneel richting uh, die andere bedrijven die er zitten. En, uh, maar andersom zitten er ook veel studenten daar. En hier zitten toch wel vanaf het Centraal uh, richting uh, Noord uh, toch wel veel mensen van uh, Shell gebouwen en kantoorgebouwen die er nog meer zijn. De vaste Forensen zijn dit? Dit zijn de vaste Forensen, inderdaad. Ja. Zit er ook Shell in? In het schip bedoel ik? Nou, dat zou ik niet weten. Ik denk het niet. Nee? Ik denk het Geen niet. kortingsregeling. Uh, nou, dat zal gerust wel, maar dat zal ik denk ik aan de directeur moeten vragen. Ja, ja, ja. Meneer Kalis, u ja. bent uh, de manager hè, van, uh, van de Overkant... want we zijn nu aan de Centraal Stationkant. Het is niet heel toevallig dat Shell hier zich heeft gevestigd. Dat heeft een beetje met de historie van het Noordzeekanaal te maken. Oh, is dat zo? Ja, dat dacht ik. Oh, nou, ja, dat is scheepvaart. Ja, nou, wat ik weet is dat uh, hier vroeger al een uh, opslagplaats was voor uh, brandstoffen. En uh, ja, honderd jaar geleden kwamen de brandstoffen natuurlijk uh, in zwang. Die werden steeds belangrijker en... Uh, de gemeente Amsterdam vond het wel handig om dat aan de noordkant te doen. Want als er dan een keer iets in de fik zou vliegen, dan zou het tenminste niet midden in de stad zijn. Dus dat Ach, echt het begin. Dat is het puur praktisch. Het was heel praktisch, ja. ja. Maar het is nooit in de fik gevlogen? Nee, gelukkig niet. Nee, nee, nee. En dat, dat brandstofdepot dat heeft er uh, tot ongeveer 100 jaar geleden uh, gelegen. Ja. En uh, ja, toen besloot uh, Shell hier zijn onderzoek te gaan doen. Ja. Ik vergeleek het vanochtend een beetje met het oude NAD lab van Philips... waar de cd-speler onder andere bedacht is. Zijn jullie dat? Is het een laboratorium waar je nieuwe dingen verzint? Ja, zeker heel veel. Alleen ja, niet die, die, die typische consumentenproducten als een cd-speler... maar wel heel veel ja, nieuwe producten en, en ook technologieën om dingen te maken weer. Ja. Ja. En ook om brandstof te vernieuwen? Brandstoffen te vernieuwen bijvoorbeeld. Of ja, in het begin vooral bitumen om, om asfaltwegen te maken. Want die waren natuurlijk honderd jaar geleden meer en meer nodig. En brandstoffen voor auto's in die tijd heel veel. Ja de klok telt medogeloos af voor de Forens. Nog 2 minuut 29 en dan gaan we weer naar de overkant. Een beetje bijzondere dag, dat wel. Het is een heel erg leuker. Ja. Geloof dat de omwonenden ook nog taart krijgen? Dat klopt, ja. Onze directe buren... die, die krijgen van ons een zogenaamde taartkaart. En daarmee kunnen ze bij de lokale bakker een, een taart halen. Dat is een goede taart. We hebben hem geproefd. Hij is goed. Nou, je hoort het. Lekker. Ik zou die verkortingsbonnen voor het benzinestation hebben, geloof ik. Maar een taart is ook leuk, hè? Ja. Een beetje compensatie misschien voor... af en toe een explosie, dat horen we straks graag van je vanuit Amsterdam. Acht minuten voor zeven, nog een paar uur... en dan zetten de Olympische sporters voet op Nederlandse bodem. Dat doen ze rond vier uur middags op vliegveld Eelde. Daarna gaan de sporters meteen door naar Assen, waar ze worden gehuldigd. Dat wordt denk ik een feest, mevrouw Carrie Abbenhuis... waarnemend burgemeester van Assen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat wordt een fantastisch feest... Want iedereen heeft natuurlijk uh, 17 dagen in de ban geleefd van de Olympische Spelen. Overal waar je maar was, uh, probeerde je alle wedstrijden wat te volgen. Zeker van onze sporters. En nou, het is natuurlijk fantastisch dat we ze in Assen op het podium straks zien. Ja, waarom in Assen? Wat, wat, wat heeft u met wintersporten daar? Nou, we hebben vooral wat met sporten en met grote evenementen. Um, wij hebben elk jaar de TT... Uh, en we hebben ook in 2009 de start van de Vuelta gehad, de Ronde van Spanje. En wij zijn wel uh, gewend om, uh, om te gaan met een uh, groot aantal uh, publiek. Vandaar dat de NOC-NSF ons benaderd had of wij niet uh, de welkomststad wilden zijn voor de sporters. Nou, mevrouw. nu is, hoe ziet het programma er dan uit? Dan verwachten we iets met motoren? Uh, nee, de nee? motoren die zijn, uh, die zijn uh, waarschijnlijk, nou het is wel zacht hè, die kunnen wel rijden. Ik wou dat zeggen. Het ja, ja. mooi maar, weer. Ze komen aan en dan zijn we al uh, druk uh, in feeststemming. Dan is er al podium, in het podium is er al, uh, zijn allerlei artiesten zijn er dan al, uh, geweest. We hebben zogenaamde Drentse Winterspelen op het Koopmansplein. Waar kinderen van uh, 4 tot en met 15 jaar kunnen de kennis maken met uh, allerlei sporten. Die ze anders niet zo gauw uh, zullen uh, mee kunnen maken. Zoals de biathlon en het uh, freestyle en snowboarden. En dan, uh, nou, dan zijn de winkeliers uh, actief. Er worden ook... Uh, Gouden badjes verkocht met uh, oranje mutsen. Gouden badjes? Ja, een ja, badje is er natuurlijk ook nog. Ja. Ja, ja, ja. En dan horen we steeds dat het wel eens erg druk kan worden. Bent u al zover dat u zegt van nou... kijk eerst even voordat u naar Assen komt? Of is nee. iedereen welkom? Iedereen is welkom en uh, we houden het allemaal heel goed in de gaten waar de verkeersstromen zijn. We hebben verschillende pleinen met schermen. We hebben natuurlijk het hoofdpodium. En we kunnen wel heel veel mensen gewoon uh, uh, gastvrij welkom heten. Dus ik denk dat het allemaal heel goed gaat. En het is een feest, dus we geleiden mensen ook naar plekken waar ze ook kunnen staan en mee kunnen genieten. Goed, dan uh, zullen we erbij zijn, mevrouw arben Ja. Veel succes en veel plezier vandaag. Dank u wel. En bedankt. Ja, want de NUS zendt dat live uit op televisie. Ken je dat, tv? Ja. Ja. En met de radio zijn we er ook bij. We flitsen vanuit Assen later vandaag op Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. En het succes van die Nederlandse equipe op de winterspelen... straalt je tegemoet vanaf de voorpagina's van de kranten. Telegraaf heeft een dubbele voorpagina... en heet voor de gelegenheid de krant van schaatsend Nederland. <hijf> en het AD koopt supertrots. Met 24 medailles hebben de Nederlanders nog nooit zoveel succes gehad... als op deze Spelen. Vooral Ingein Wust springt eruit. Ze is de meest succesvolle Olympia aller tijden. Spits concludeert dat Shorty vrijwel niet geëvenaard kan worden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deelt D66 miljoenen euro's uit. Dat schrijft de Volkskrant. D66 heeft in het herfstakkoord bedongen dat er een pot van 40 miljoen euro naar eigen inzicht verdeeld mag worden. Vandaag wordt bekend welke organisaties in de prijzen vallen. Het geld gaat vooral naar onderwijs. Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs in het buitenland. Nog eens 10 miljoen voor energiebesparing op scholen. En het mbo krijgt extra geld voor zorgleerlingen. Bij de Raad van Kerken in Leiden hebben zich volgens Dagblad Trouw... meer dan 30 vrijwilligers gemeld die zedendelinquent Benno L. willen begeleiden. De vrijwilligers moeten voorkomen dat L. opnieuw de fout ingaat... en dus ze moeten ook zorgen voor zijn veiligheid. En een van die vrijwilligers vindt het vooral belangrijk... dat iemand die zijn straf heeft uitgezeten... een nieuwe kans op een normaal leven krijgt. andere vrijwilliger zegt... met de mensen die protesteren hebben we eigenlijk meer moeite dan met Benno L. Mensen die hun verkeersboetes niet kunnen betalen... mogen niet zomaar gevangen worden gezet. Dat zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak in het AD. De rechters willen de regels voor zo'n zogeheten gijzeling aanscherpen. Het zou nu te vaak gebeuren dat mensen die hun boetes echt niet kunnen betalen... alsnog moeten zitten. En dat is onterecht. Want een gijzeling is alleen bedoeld voor mensen die wel genoeg geld hebben... maar weigeren te betalen. Kapitein Marco Kroon is een van de bijna 400 Nederlanders die in Mali aan de slag gaan voor de internationale missie Minusma. Dat schrijft de Telegraaf. Kroon, drager van de militaire Willemsorde, Orde, kondigde eind vorig jaar zijn terugkeer naar het korpscommando troepen aan. En hij gaat in Mali werken als planner voor die elite-eenheid. Commandos moeten inlichtingen verzamelen over de complexe stammenstructuur in het gebied. En in principe blijven de Nederlandse militairen tot eind 2015 in Mali. Tot zover het mediaoverzicht. President Yanukovic is opgestapt, dat weet u. Maar de demonstranten staan nog steeds op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. We spreken onze correspondenten die daar zijn, onze verslaggevers. En later kijken we natuurlijk ook terug op de Olympische Spelen op Sochi. Dat doen we met de chef de mission Maurits Hendricks. Hem spreken we om ongeveer kwart voor acht. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Doen ze ook? Alles zorgvuldig in- en uitpakken. erkendeverhuizers.nl U wil zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met het Zonnekeur. Zonnekeur is het kwaliteitskeurmerk voor zonne-energie-installateurs. Kijk op zonnekeur.nl Goedemorgen, ik ben van Incassade, duurwaardes en incasso. Ik kom er nog openstaande rekening met u regelen. Kijk, zo gaat Incassade met uw klanten om. Vriendelijk, oplossingsgericht...